12 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Stoppen we te veel ouderen en gehandicapten weg in instellingen. Zometeen een debat. En met een beetje geluk maken we bekend wie de Nederlandse vlag gaat dragen... bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Nieuwt nieuws met Jan van der Putten.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 De toenmalige minister Donner legde daarover een jaar geleden... een voorstel voor aan de Raad van State. Die kwam in november met een advies. Maar het kabinet heeft erover nog geen besluit genomen. Mogelijk gebeurt dat morgen. In de Syrische hoofdstad Damaskus wordt voor het eerst... sinds het uitbreken van de volksopstand tegen president Assad... met mortieren geschoten. Dat zeggen opstandelingen in Damascus. Volgens de activisten bestoken regeringstroepen de wijk Kafasouza aan de rand van de hoofdstad. Het regime vermoedt dat in die wijk veel opstandelingen actief zijn. Het conflict in Syrië duurt nu 16 maanden. Vooral in steden in de noordelijke helft van het land wordt al maanden gevochten. In Damaskus, in het zuiden, bleef het op enkele gevechten na relatief rustig. Wel waren er een paar zware bomaanslagen. In de Franse Alpen zijn zeker zes bergbeklimmers omgekomen door een lawine. Het ongeluk gebeurde op de Montmody, op de grens met Italië. De lawine ontstond rond half zes vanochtend. De politie zoekt ook nog naar een aantal vermisten. De slachtoffers waren waarschijnlijk op weg naar de Mont Blanc. Een van de routes naar de hoogste berg van Europa loopt via de Mont Maudit. Het is het vierde dodelijke ongeluk in de Alpen in korte tijd. Vorige week kwamen bij twee ongelukken in Zwitserland zeven klimmers om. Zaterdag kwam in Zwitserland een Nederlandse man om het leven. Het proces tegen Radko Mladic is onderbroken, omdat de voormalige Bosnische servische generaal tijdens de zitting onwel werd. Hij is opgenomen in een ziekenhuis. Mladic staat voor het tribunaal terecht voor genocide en oorlogsmisdaden. Wat de oud-generaal precies mankeert, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van het tribunaal zegt dat Mladic zich niet lekker voelde en is onderzocht. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 20 procent meer huizen verkocht dan in het eerste kwartaal.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 De ergernis staat met name over de verspilling van papier en geld. Veel mensen krijgen ongevraagd kraskaarten, creditkaarten, gratis loten en cadeaukaarten toegezonden. En men vindt dat echt gewoon een verspilling die beter bijvoorbeeld naar goede doelen kan gaan. Teven wil ook koppelreclame verbieden. Dat is reclame waarbij de loterij zichzelf aanprijst in combinatie met producten van een ander bedrijf. Zoals Steven moeten werving en reclame voor loterijen en casinos een terughoudend karakter hebben. Autoproducent Peugeot Citroën schrapt in Frankrijk 8000 banen. Volgens het bedrijf zijn de ontslagen noodzakelijk vanwege de sterk afnemende vraag naar auto's. In de fabriek Olney-subois bij Parijs gaat helemaal dicht. Fabriek in Rennes vermindert de productie. En buiten die fabrieken worden ook duizenden banen geschrapt. De ANWB waarschuwt Nederlanders die naar Luxemburg rijden om goedkoop te tanken. Dat ze genoeg brandstof in de tank moeten houden. Jaarlijks stranden, tientallen en mogelijk honderden Nederlanders met een lege tank nog voor de Luxemburgse grens. We zien een tank van 60 liter is in Luxemburg zo'n 25 euro goedkoper dan in Nederland, de HWB. Als je natuurlijk richting Luxemburg rijdt, met die prijsverschillen die natuurlijk al heel lang aan de gang zijn, zal je zien dat rond Luxemburg, dus in België en in Frankrijk en in Duitsland. Ja, dus daar zijn het aantal pompstations gewoon ook minder... omdat iedereen daar de neiging heeft om in, uh, om in Luxemburg te tanken. Dus je moet wel opletten dat je voldoende benzine in je tank hebt... om Luxemburg überhaupt te halen. In de zomer van vorig jaar melden zich 66 automobilisten... bij de ANWB-alarmcentrale die voor de Luxemburgse grens waren gestrand. En de ANWB vermoedt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Fabian Cancellara heeft de Tour de France verlaten. De Zwitserse tijdritsspecialist wil bij zijn vrouw zijn... die elk moment kan bevallen. Cancellara won de proloog en droeg vervolgens zeven dagen de gele trui. De wielrenner zei dat het een moeilijke beslissing is om af te stappen... maar dat in dit geval zijn rol als echtgenoot en aanstaande vader... belangrijker is dan zijn vak als profwielrenner. En dan het weer nog. In het noorden nog een bui. Verder op steeds meer plaatsen. Droog. En de zon komt erbij. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 18. Zaterdag regen. Zondag wordt het droger. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de Ringweg Amsterdam, de A10, staat aan de noordkant van de Koentunnel... richting Den Haag, file van 3 kilometer. Lange is de file op de A27, vanuit Utrecht naar Breda. Daar staat tussen Knobbet Reisweert en Houten, 7 kilometer door werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt het beste bij Knobbet Lunet en omrijden over de A12 en een stukje A2. En op de A50 Arnhem richting Os, door werkzaamheden, lange file... daar staat tussen Heteren en het Ewijk 8 kilometer.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 In Nederland zitten te veel ouderen en gehandicapten in instellingen. Dat is inhumaan en dat kost te veel geld. Dat vindt Marcel Canoire. Gaat erover in debat met Jo Terlouw. U hoort het zo. En wie wordt de gedragen voor Nederland tijdens de Olympische Spelen? Na half 1 hoort u het bij ons. Nu eerst militairen moeten aan de bak om die te spelen. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. De Britse regering zet 3500 man extra in, extra militairen... voor de beveiliging van de Olympische Spelen... die over 15 dagen in Londen van start gaan. Het private uh, beveiligingsbedrijf G4S... kan namelijk niet voldoende beveiligers met de juiste kwalificaties leveren. Correspondent Arjan van der Horst in het Olympische Dorp in Londen. Goedemiddag. Waarom wordt dit pas 15 dagen voor de Spelen besloten? Ja, Eigenlijk zagen we dit al een beetje aankomen. Hè. Vorig jaar deed dat beveiligingsbedrijf een test uh, bij het Olympisch Park om te kijken hoe dat ging, hè, het checken van passen. En toen kwamen ze erachter dat ze eigenlijk veel te weinig beveiligers hadden. Ze hadden aanvankelijk erop gerekend dat ze de 10.000 nodig hadden. Nou, toen hadden ze toen al besloten. We gaan dat verdubbelen, meer dan verdubbelen, naar 21.500. Alleen toen was al de vraag, gaan we dat redden? Krijgen we die mensen op tijd opgeleid om dit werk te kunnen doen? Nou, nu blijkt dus dat dat niet helemaal is gelukt, En vandaar dus dat een beroep wordt gedaan op het leger... die dus die 3.500 ex ja, wordt de politiek niet zenuwachtig, zo kort voor zo'n mega-evenement zo'n besluit? Nou ja, de oppositie uh, die stelt wel vragen. Waarom pas zo laat dit besluit genomen? Hadden we dit niet al veel eerder moeten doen? Uh, ook een beetje tegen de zin van de Britse strijdkrachten. Hè? Want die hebben zoiets van... Ja, uh, wij zijn er niet voor om uh, handtasjes te gaan controleren. Zo dus horen we ook vandaag uh, een, een, een van de militairen zeggen. Maar goed, ze, doen, uh, uh, uh, uh, ze, gaan, ze worden ingezet. Bovenop de al 13.500 militairen. Die al worden ingezet tijdens de Spelen. Dus dat worden in totaal... Dus 17.000 militairen. Om dat in een beetje in een perspectief te plaatsen. Dat betekent meer bijna uh, dubbele van wat uh, de Britten in Afghanistan hadden. Daar hadden ze 9.000 militairen. Uh, sommige mensen vragen zich ook af. Is dit niet een beetje veel? Worden het niet meer wargames dan Olympische Spelen? Uh, dus er is wel zeker kritiek op die inzet van die militairen. Nou, jij bent in het Olympisch Dorp. Is daar een beetje veilig? Hier is het hartstikke veilig. Uh, als je het Olympisch Park binnenkomt... Zie je ook meteen wel die militaire aanwezigheid. Er zijn veel meer soldaten die controleren dan private beveiligers. Dus je ziet al dat die verhoudingen uh, meer richting het leger gaan. Uh, als je eenmaal binnen bent, ja, dan merk je daar eigenlijk niks van. Het is vooral aan de randen van het Olympisch Park bij de uh, entrees waar streng gecontroleerd wordt. Dankjewel, Arjan van der Worst. Ja, heb ik... Even het verkeerde. Luc, Luc, Luc. Luc, ja, je, ik had het kunnen weten, want je was al lang binnengelopen, Luc. Luc, ik, ik is er. Radio 1. Sportzomer, tweets. En als Luc er is, dan hebben we het altijd over het nieuws op Twitter. Yes. Schiet naar schiet heeft Bram Tanking gisteren gebeden tijdens de etappe. Schiet een beetje op Bram Tanking. Ed Bram Tanking zegt hij. Ik heb onderweg gebeden dat Sanchez de rit zou hela en winnen. Helaas, helaas. En dan wint Feukler alle kritiek ten spijt. Fantastisch goede renner. Zelf was hij iets minder tevreden over zijn etappe. Hij tweet, ik ben niet meer de slechtste renner van het peloton. Maar in de Dauphiné reed ik toch wat rapper omhoog. Kortom, het is nog steeds kommer en kwel bij de Nederlandse renners. En er wordt geklaagd bij het leven. Kenny van Hummel, die tweet... jammer, er dat niemand van ons mee in de kopgroep. En Tom Veles, die zegt op... Ed Tom underscore helaas weer wat minuten verloren op Albert Timmer... in het kamerklassement, die doen dat maar samen. Koen de Kort, die tweet via... Ed Koen de Kort, weer een dag overleeft. En Ed Laurens Tendam die zegt... nou, dat was weer een pittig dagje op kantoor. Morgen nog lastiger, denk ik. Ik heb rust nodig. Robert Geesink heeft ook iets van zich laten horen. Op Ed RG Update tweet hij... lastige dag in de tour. Ik hoop er beter te zijn... Morgen betere benen. Misschien. Het is allemaal lastig, lastig daar in Frankrijk. En je vraagt je af hoe, hoe moeilijk kan het eigenlijk zijn. Hè? Johnny Hoogeland tweet nog even de etappengegevens van vandaag door. Vandaag 180. 48 kilometer, waarvan 70 bergop. En dan denk ik, ja, 148 kilometer, hoe lastig is dat nou eigenlijk? Bergop. Ja, ach. Gelukkig valt er ook genoeg te lachen in de Tour. De, de Karsten Kroon bijvoorbeeld is een echte grappenmaker. Waarom ook niet? Kroni zat gisteren in Meen onder de snapping. En heel Nederland leefde even met hem mee. En hoopte ook dat hij zou gaan winnen. Dat lukte niet. Maar Kroni heeft nu wel wat krediet. En dus kan hij het zich ook veroorloven om een mop op Twitter te zetten. Een echte mop. Nou, daar komt hij hoor. Leuk, zin in. Waarom hebben eenden grote voeten, om vuurtjes mee uit te stampen? En waarom hebben olifanten grote voeten, om brandende eenden mee uit te stampen? Goed, slag. Ja. Door met voetbal dan, want via SPSV krijgen Mark van Bommel, Kevin Strootman, Jetro Willems, Wilfred Bauma en Prinslav Titon. een warm welkom. Welkom thuis, zegt dat account. De spelers zijn terug naar een succesvol EK. Laten we even kijken, Hoe uh, ging het ook alweer... Ik heb die ergens staan. O oh ja, nul punten haalde uit drie wedstrijden. Vandaag is uh, het voor het uh, begonnen, de training. En voor Van Bommel is het voor het eerst in zeven jaar dat hij weer bij PSV trainen. Hij krijgt ook een flauw applausje, zegt Ed Johan van Boven, die bij die training is. En dat klopt ook, dat applausje klonk namelijk zo. Ja. Well, het filmpje staat natuurlijk al op internet. Belachelijk, vindt Donnie Verschuren op @Don_Verschuren In iets andere bewoording zegt hij op zijn Twitter-account... Stomme supporters van PSV, ik zou mijn longen uit mijn lijf schreeuwen... voor Mark van Bommel. En Ed Makkie twits, is tevreden. Mentaliteit van Van Bommel en advocaat bevalt me nu al. Dit wordt een heel ander seizoen. En Ralf weet het al zeker. Hij tweet dat hij denkt dat Van Bommel aanvoerder gaat worden bij PSV. Denk dat ik is, ook, hoor. Ja, denk je? Ja. Ja? Ja? Goede kans. Ja, nou ja, iemand moet het doen, hè? Ja, dat ja, is lastige baan. Tot verder de iets van vandaag. Meepraten, dat kan via hashtag R1 Sportzomer. Dankjewel, Luc. Vanmiddag bij de weer. Half, ja, vijf. half vijf. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur avond. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Every little thing she does is magic. Nederland sluit zijn ouderen en gehandicapten op in instellingen waar ze niet meer uitkomen. En dat is duur en inhumaan is daarom tijd voor een grondige hervorming, schreef hoogleraar zorgeconomie aan de Universiteit van Tilburg en hoofdeconom van adviesbureau Ecoris, Marcel Canois, deze week in NRC Handelsblad. Daarover gaan we debatteren met Marcel Canois dus en met Jo Terlouw, directeur van Kans Plus, de belangenorganisatie voor verstandelijk gehandicapten. Heren, goedemiddag alle twee, goedemiddag. welkom. Goedemiddag. Uh, meneer Canois, u noemt uh, die zorg inhumaan en duur en u zegt het is inhumaan en duur dat veel ouderen en gehandicapten in instellingen zitten. Waarom is dat? Nou, ik denk dat je dat het best kunt begrijpen als je even terugdenkt aan de historie. De AWBZ, het is een voorziening, publieke voorziening... die we in de 60 jaren hebben opgericht. En die we hebben opgericht om mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen... denk dan aan verstandelijke gehandicapten, zwaar verstandelijke gehandicapten... en uh, demente bejaarden, om um die een menswaardig bestaan te geven. En Nederland liep echt voorop in de wereld met die voorziening. Op een gegeven moment is die voorziening helemaal ontspoord... Er kwamen allerlei dingen in die voorziening die daar helemaal niet voor bedoeld waren. Dove tolken, verpleegartikelenuitleningen, vaccinaties, ziekenvervoer, zwangerschapsafbreking. Allemaal dingen die niks met de, de oorspronkelijke doel van AIBZ te maken hadden. En dat heeft tot twee uh, vervelende effecten geleid. Het eerste is wat u net noemde. Dat we, mensen, uh, dat we veel te veel betalen. Dus dat, dat is het te dure uh, aspect daarvan. En het tweede is dat we mensen ten onrechte in instellingen stoppen... die ook uh, in een thuissituatie geholpen kunnen worden. En dat is niet alleen duur, maar dat is vooral ook inhumaan. En er zijn nu veel meer mogelijkheden dan vroeger... om mensen thuis te verzorgen, uh, in organisatorisch, financieel, uh, technisch. En die mogelijkheden maken wij niet gebruik. En in Nederland zijn er dus meer mensen die in instellingen zitten... dan waar ook in de wereld. Dus u zegt ouderen en verstandelijk gehandicapten... die zitten nu onnodig in instellingen. of Tenminste, een gedeelte daarvan niet allemaal, neem ik aan. Ja, die kunnen we best wel thuis verzorgen. Ja, dat is natuurlijk ook de reactie die ik vaak krijg. Dan zeggen mensen, ja, maar mijn 85-jarige oma... die kan helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk tal van mensen voor wie dat niet geldt... en die, en die ook geholpen zijn met goede voorzieningen. Want wat Daar voor ook wat voor mensen geldt het, geldt het wel dan? Maar dat, nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen... Uh, die als het ware in die collectieve voorziening gezogen worden. Daar zijn talloze uh, rapporten die dat uh, zeggen. Er zijn ook talloze mensen die in de sector zelf werken... die dat beamen. En dat zijn mensen die best uh, met uh, wat uh, met de nodige hulp uiteraard... Uh, thuis uh, kunnen blijven. Met extra hulp thuis, ja, uh, thuiszorg, netwerk Het is natuurlijk niet zo dat die zomaar, nee, dat er met die mensen niks aan de hand is... en dat ze maar in instellingen gedaald worden. Dat misverstand wil ik ook niet in de wereld helpen. Er is wel, uh, die mensen hebben heus wel uh, problemen. Alleen die kunnen beter anders... Uh, aangepakt worden. En de reden dat ze daar zitten... zegt u, is dat de AWBZ een soort aanzuigende werking ja. heeft... en de, de, daar wordt maar iedereen in gepropt... en er wordt eigenlijk verder niet ja, over nou nagedacht. Ja, ik, ik vergelijk het dus met de WAO van 20 jaar geleden. En dat was ook een voorziening die collectief was. En alles wat collectief is, dat is eigenlijk van niemand. Hè. De belastingbetaler die bestaat niet tussen aanhalingstekens. En ja, in die tijd was het dus zo... dat de werkgevers en werknemers... Uh, mensen in de WHO en hadden we op een gegeven moment een miljoen WHO'ers. Nou, dat gelooft natuurlijk niemand. Nou, nu is het gewoon zo dat die voorziening die we hebben... die, die dus met goede redenen bedacht is dat die gewoon Verkeerder nu gebruikt, gebruikt worden gebruikt. en dat we daar gewoon ook uh, steeds ja. meer voor betalen. Meneer ja. Terlouw, u hoort het, uh, de, de, de heel veel ouderen en gehandicapten... die kunnen we gewoon naar huis halen en dat fijn, is wel humaner. Fijn dat u me de gelegenheid geeft <lacht> om <lacht> u daarop zal, te reageren. Dat, dat mag u absoluut. Dat is een u heel absoluut. verhaal wat uh, meneer Kanooi afsteekt. Kanoa. Misschien één uh, opmerking vooraf. Uh, ik praat alleen over de zorg voor verstandelijke gehandicapten. Ik heb het in dit verband niet over de zorg voor ouderen of andere zorg. Uh, Ten aanzien van financiën is een opmerking. Je kunt van mening zijn dat het te duur is of dat het te goedkoop is. Eén ding is denk ik wel zeker. Uh, wij hebben er allemaal belang bij dat die zorg efficiënt en effectief wordt verleend. Daarover geen misverstand. En daar valt zeker uh, het nodige over te zeggen. Als ik de gelegenheid krijg, zal ik dat graag doen. Um, ik wil wel even aansluiten op uh, de suggestie die in ieder geval gewekt is in een artikel wat uh, uh, geschreven is in het NRC Handelsblad. Dat net is verschenen. Um, en uh, daar de volgende opmerkingen en kanttekeningen bij plaatsen. Uh, het is zo dat mensen met een verstandelijke handicap die uh, zijn niet allemaal hetzelfde. Die zijn uh, verschillend. Eén uh, ding hebben die mensen wel gemeen. Uh, namelijk, uh, ze hebben levenslang, levensbreed behoefte aan ondersteuning. En dat is iets wat je niet kunt verzekeren. Dat is iets wat je overkomt. Dat is niet te betalen. Vandaar dat in onze optiek, optiek van plus, het vreselijk van belang is... dat je die onverzekerbare zorg echt goed uh, garandeert. En daar is die AUBZ... In een collectieve gezegd, verzekering is iedereen voor verzekerd? Daar moet je voor verzekerd zijn, dat ja. kun je gewoon niet betalen. Dat geldt in ieder geval voor verstandelijke gehandicapten. En tot nog toe heeft geen enkele regering in onze optiek terecht gezegd... verluister gooi dat maar overboord. En ik beluister dat wel in de woorden van uh, degene die dat net heeft betoogd. Kortom, wat ons betreft, principe van ABZ, bekostiging, moet je overeind houden. Vervolgens is de vraag, en dat is een vraag die heel interessant is... hoe ga je dan om met de vormgeving van die zorg... Een opmerking die ik hoor is: ja, iedereen kan maar mooi gebruik maken van deze zorg. Hè. Dat gaat net alsof je de deur opentrekt en je zit in jouw bezetzorg. Dat is echt volstrekt bezijden de werkelijkheid. Dat klopt niet. Wij vertegenwoordigen een groep mensen van ongeveer 10.000 personen met hun ouders, familie enzovoort. Mm. En die mensen leven een uiterste inspanning. Die ouders leven een uiterste inspanning om hun kind zo lang mogelijk thuis te houden. En daarbij ook de voorzieningen te krijgen die erbij nodig zijn. Het beeld alsof iedereen in die intramurale zorg in de huidige tijd zit... is volstrekt onterecht. Die zorg is veel gedifferentieerder dan hier wordt gesuggereerd. U zegt het mensen die, die proberen echt wel om zo lang mogelijk hun kinderen thuis te houden. Nou, als het echt niet kan, eerste, dan, dan moeten ze naar een instelling. Dan gaan ze naar een instelling. En dan nog is het niet zo dat die instelling een eenheidsworst biedt. Die biedt een Zeer gevarieerd pakket van zeer intensieve zorg, beschermzorg... mensen die het echt nodig hebben, die uh, meervoudig ernstig gehandicapt zijn... tot lichte zorg in de maatschappij. Dat is allemaal begrepen in de aanbod. Meneer, meneer, meneer Terlouw zegt, ja, dat, zijn, dat zijn de mensen die in instellingen zitten... die hebben dat echt nodig. Dat zijn mensen die dus niet thuis verzorgd kunnen worden. Nou, ik wil eerst aan het misverstand uit de weg ruimen dat ik gesuggereerd zou hebben dat uh, onverzekerbare risico's, dat mensen dat maar zelf moeten uitzoeken. Het staat nergens in het stuk. Is nou, ook helemaal niet u bent de nou, ja, bent... Daar ben ik het dus niet mee eens. Nou ja, dat uh, moet u beter lezen, ja, dan, denk ik. Maar nou, ja, de geval... verzekering moet er gewoon blijven. Nee, maar natuurlijk in is dat in gevallen... Ik heb ook dat de mensen al aange... thuis verzorgd worden. Ik heb ook aangegeven. Dat uh, voor mensen die dat echt nodig hebben, hè, dus zeg maar dementen, bejaarden en zwaar gehandicapten die niet voor zichzelf kunnen zorgen, dat die voorzieningen er gewoon moeten blijven. Ik wil ook helemaal niet op beknibbelen verder. Alleen hij moet, uh, hij moet gereserveerd worden voor die mensen die dat echt nodig hebben. Maar meneer, meneer zegt, ja, die, die, die, die ja, mensen die in die mensen... instellingen zitten, die hebben dat echt nodig. Ja, die, nou, dat kunnen dan moet meneer niet. maar eens uitleggen worden. Worden. waarom we in Nederland twee keer zoveel mensen in die instellingen hebben dan in elk ander buitenland. Is dat nou, zo? Dat... Ja, dat is zo. M misschien mag mag ik daar het volgende op zeggen. Uh, die uh, toegang tot de zorg waar nu. Uh over gesproken wordt, die wordt objectief, integraal en uh, onafhankelijk vastgesteld. Daar hebben we met elkaar een uh, indicatieorgaan voor in het leven geroepen. Die toetst, heb jij wel recht op deze zorg? Dus als uh, gezegd wordt, luister, uh, dat gaat allemaal veel te makkelijk... en mensen hebben onterecht uh, deze zorg... dan is mijn stelling uh, dat wij met elkaar... Criteria hebben afgesproken op grond waarvan mensen toegang tot die zorg hebben. Dat wordt kritisch getoetst. Ik heb u dat in feite proberen aan te geven... door te zeggen dat ouders maximaal inzetten om hun kind thuis te verzorgen tot en met fysieke problemen van ouders, hè? Die, die gaan zo ver. Maar zijn wij in de de Nederland zoveel zorgbehoevender dan in de groenlonsomringende landen? De vraag. Nee, dat, ik denk niet dat je dat zo zonder meer kunt constateren. Uh, ik weet natuurlijk dat er internationale vergelijkingen zijn. Uh, mijn geachte uh, tegenstrever die zit ongetwijfeld uh, goed in uh, die cijfers. Daar waag ik mij niet aan. Ik weet wel dat er heel veel, dat dan? heel veel ik, vragen het zijn. Zeer heel veel vragen zijn over uh, wat vergelijk je nou eigenlijk. Bijvoorbeeld Duitsland, uh, daar uh, heeft men uh, kosten van woning niet verdisconteerd in wat wij noemen de ABZ. Ja, dan kom je dus op hele bijzondere vergelijkingen. daar zit uh, onder andere de vraag in wat betaal je nou zelf, wat betaal je, zelf wat betaal je collectief, uh, neemt niet weg. Dat uh, in Nederland die groep die een beroep doet op verstandelijk handicaptenzorg, 120.000 mensen. En dat is al jaren zo. Dat is niet iets wat grandioos toeneemt. Dus dat ik, zijn... wil, ik wil even naar het punt ah, van, de, nou, van ik, meneer Carwa. Dat u, u, u zegt van nou. het is even naar uw humaniteitspunt. U zegt het is inhumaan. Ja. Meneer Tela. Nee, dat. dat uh, kijk, uh, mensen uh, moeten de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen. Daar uh, zijn verstandige gehandicapten veelal zelf niet toe in staat. Maar ik, ik als leek zou zeggen: ze zijn misschien beter af thuis, oh, want dat oh ja? geeft hem een, een prettige maar gevoel. Maar de vraag is wie dat bepaalt. Uh, en uh, onze uh, opvatting is dat dat bepaald dient te worden door degene bij voorkeur zelf, dan wel degene die hem vertegenwoordigt, en niet uh, door zeg maar, de staat of. Uh, welke persoon dan ook, dat hoort een persoonlijke keuze te zijn. Nou, ja, nou, het grappige is uh, wat, uh, wat u net uh, in uw vorige uh, betoog zei... dat raakt nou juist de kern van het probleem. We hebben in Nederland het centraal indicatie... Uh, voor de zorg, en die bepaalt of mensen het recht hebben om iets te doen. Dat is een hele verkeerde manier van denken. Het gaat hier niet om dat je een recht hebt... en als je aan bepaalde minimumvoorwaarden voldoet... dan maak je dus gebruik van het recht, want dat is nou eenmaal recht... en dat wordt collectief betaald nee. en dan maak je gebruik van het recht. In, in andere landen gaan ze er heel anders mee om. Hele andere filosofie, daar gaan ze denken van wat hebben mensen nodig... En in sommige gevallen hebben ze dan precies die dingen nodig... die die verstandelijke gehandicapten uh, uh, nu ook krijgen. En dat is maar ook al in thuis andere, te organiseren. T, maar, soms, maar soms ook niet. In andere situaties, en dan denk ik ook vooral aan de oudere zorg... Uh, hebben mensen uh, helemaal niet het nodig dat ze in instelling komen. Ze zouden misschien wel aan de minimumcriteria voldoen. Dus als je het aan het CZ vraagt, ja, dan tikt die een box af... en dan, hupp, dan uh, is het uh, geregeld. U zegt, maar, er wordt meer vanuit de instellingen geredeneerd En soms hebben ze gewoon aandacht, hulp thuis en, uh, en, nee, nee, nee, nee. En, so en een sociaal netwerk nodig. En dat is in veel gevallen veel belangrijker. En, mooi, wat, mooi. Ik, wat, wat een, wel een ja. helder punt is, lijkt me dat, dat het in ieder geval... op die manier een stuk goedkoper wordt, zoals u het voorstelt. Ja, maar maar ik vind maar, het wel, jammer. Ik rekenen, vind ik het zelf jammer. Nou, maar één ding nog. Ik vind ja. het zelf jammer als de discussie over de ouderen- en gehandicaptenzorg... alleen maar over geld gaat. En mijn punt is ook helemaal niet. Het is te duur, dus het moet minder. Want dat suggereert dat er beknibbeld moet worden op de zorg die die levert. En dat, dat vind ik juist niet. Het is een feit dat we steeds meer gaan betalen voor dit type zorg... En dat is niet omdat we geld verspillen en omdat ze het daar niet goed doen. Dat is gewoon omdat het systeem niet deugt. En, en het systeem is niet alleen daardoor te duur... maar het is ook gewoon niet goed voor de mensen... die wel in staat zijn om thuis te zorgen. Mag te ik, mag ik mag nee, nog daar? reageren op... van men stapt maar naar het CIZ, naar het Centraal Indicatie uh, Orgaan Zorg... en uh, men uh, beroept zich maar op dat recht. Uh, mensen doen dat niet zomaar. dat is de eerste opmerking. Dat heb ik al in, het, uh, in de aftrap aangegeven. Uh, maar vervolgens uh, is het natuurlijk... Van belang dat mensen voor zichzelf kunnen formuleren wat heb ik nodig. Dat is niet iets wat uh, uh, buiten die mensen moet worden geformuleerd. Moeten ze zelf kunnen bepalen. En ik denk dat het heel goed is dat mensen hun plannen uh, zelf formuleren. Daarbij goed ondersteund worden. Wat mij betreft. Onafhankelijk van het zorgaanbod. Immers, je bent een winkelier en je denkt dat je wat kunt verkopen. Dus die klant die praat je wat aan. In onze optiek moet dat onafhankelijk gebeuren. Mensen hebben daarbij ondersteuning nodig. Want die zorg, en dat ben ik wel eens... Uh, die is behoorlijk complex. Daar kunnen we best uh, scherp doorheen gaan lopen. Maar het is dus... Van belang dat mensen dat zelf kunnen bepalen en die lopen niet zomaar naar een indicatie gaan. Die vinden het een ramp om te moeten constateren dat ze niet langer hun zoon of dochter thuis van de nodige ondersteuning kunnen voorzien. Ik vind dat een beeld wat volstrekt ontrecht is. Nog een opmerking. Um, uh, er wordt in het artikel in ieder geval, ik heb dat tot nog toe niet ge gehoord, uh, uh, gesuggereerd. Nou ja, het is toch wel. Uh, heel erg nuttig dat er nadrukkelijker op mantelzorg wordt teruggevallen... He? dat ouders hun kinderen nadrukkelijker bijstaan. Ik wil erop wijzen dat het Sociaal Cultureel Planbureau... een rapport heeft uitgebracht waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt... over de zorg verstandelijk gehandicapten. De grenzen van die mantelzorg zijn meer dan bereikt. Mensen werken zich te pletten. Mensen kunnen niet meer. Dat mensen hebben doen. hun einde gewoon bereikt. Ik vind dat daar een erkenning voor dient te komen. En ik zou van de heer... Canoe, ik hoop dat ik canoa excuus uh, willen horen. Het was die keer corrigeerd, dat geeft niet. Het zou, ik zou willen horen dat hij uh, constateert, er zijn veranderingen nodig. Zorg dat die positie van die zorgvragen nou eens een keer versterkt. Ik had een analyse willen zien van de positie van zorgaanbieders, van de positie van de zorgverzekeraars... die behoorlijk in dit stelsel een plek hebben verworven... en de zorggebruikers die lopen daar aanmechtig achteraan. Die worden volstrekt over het hoofd gezien. Dat had in een analyse tevoorschijn moeten komen. Meneer, kan er wel nog een laatste reactie, want dan moeten we naar het nieuws. Ja, nou, ik, uh, ik denk dat er in, in, het, in, de, in de langdurige zorg een enorm aanbod te denken is. En dat uh, ik ben het met de vorige spreker eens... dat als de patiënt centrale komt te staan... dat uh, de, die situatie er heel anders uit zou gaan zien. De patiënt moet meer te kiezen hebben. Ja, daar zijn we het over eens. Daar bent u het over eens, dat is mooi. En ik zal even voor u beide uw namen de helder uitspreken. Meneer Canwa <laughs> en meneer Terlouw, ik dank u beiden hartelijk. Oké, het is half één geweest. Tijd voor de hoofdpunten van het NWS Nieuws. Jan van den Putten. De Raad van State heeft kritiek op het plan van het kabinet... om het aantal Kamerleden te verminderen. Plan was om terug te gaan naar 100 Tweede Kamerleden... en 50 Eerste Kamerleden. Maar naar verluid ziet de Raad van State veel haken en ogen. De Tweede Kamer praat vanmiddag over het noodpakket van 30 miljard... voor de Spaanse banken. De financieel specialisten van de Kamerfracties... komen ervoor terug van vakantie op verzoek van de pvv het proces tegen Radko Mladic is onderbroken, want Mladic werd niet goed tijdens de zitting. Hij is naar het ziekenhuis. De vroegere Bosnische-Servische-generaal staat terecht voor oorlogsmisdaden en genocide. En het Italiaanse Centraal Bureau voor de Statistiek is boos omdat het moet bezuinigen. En nu dreigt het bureau vanaf volgend jaar cruciale cijfers over de economie achter te houden uit protest. En als Italië geen economische cijfers meer levert, dreigt er een boete van de Europese Unie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. In het zuiden en westen wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. In de noordoostelijke helft van het land komen meer wolkenvelden voor met plaatselijke bui. Later breekt ook daar vaker de zon door. De buigheid neemt langzaam af en beperkt zich vanmiddag tot een enkel buitje in het noordoosten. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige westenwind... en de temperatuur stijgt naar 17 graden in het noordwesten... en lokaal 20 graden in het zuidoosten van het land... Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuidwesten weer toe en vannacht gaat het regenen. De temperatuur daalt naar gemiddeld 12 graden. Morgen, vrijdag, wordt een bewolkte en regenachtige dag. Er staat een stevige zuidwestenwind en de maxima komen uit tussen 17 graden in het noorden en 18 of 19 graden in de rest van het land. Ook zaterdag trekken regelmatig buien over het land. Zondag valt er hoeveelheid neerslag mee, maar echt zonnig wordt het niet. Het wordt zondag zo'n 18 graden. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A27 Utrecht richting Breda Daar staat tussen knooppunt Rijnsweert en Houten... 8 kilometer door werkzaamheden. Bij Houten zijn twee rijstroken dicht. Je kunt er ook het beste bij knooppunt lunetten omrijden over de A12 en een stukje A2. En door werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os... staat er tussen Heteren en knooppunt een file van 7 kilometer. Dit is de Radio 1 Zomer. De fietsfanaat is in Grollo en hoort zingende banden in een van stilte vergeven Drenthe. En duizenden gedwongen ontslagen bij Peugeot en Citroën. Wat doen de Fransen verkeerd? Dit is de Radio 1 Zomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Little numbers. We zaten er al een tijdje op te wachten. Zojuist is dan toch echt bekend geworden wie de vlaggedrager van de Nederlandse equipe wordt tijdens de Olympische Spelen. Garry van Pinksteren die is daar. Garry, wie is dat geworden? Het is geworden een windsurfer en wel Dorian van Vrijselbergen. Dat is, is nou al... leuk. Ja, dat is een leuk, jongen. Ja, dat is een leuke jongen. Ja. ja, en hij heeft er ook heel veel zin in. Uh, hij heeft meteen ja gezegd. En eh, het Olympisch Comité heeft het ook overwoogd. Die hebben gezegd, ja, we hebben een hele mooie traditie van 100 jaar. Maar we willen toch vooruitkijken. En daarom willen we een jonge, opmerkelijke atleet kiezen. En daarom is het deze Dorian van Rijselbergen geworden. Dat is leuk. En het is ook leuk, vooral omdat dit natuurlijk zijn laatste spelen zijn. Want windsurfen wordt afgeschaft, hè? Ja, dat, is, dat wordt dan natuurlijk. Uh, dan is het helemaal een mooie kans voor deze jongen. Hij heeft er ook. Je ziet hem hier. Uh, hij is hier niet aanwezig, maar hij is wel met een internetverbinding erbij en je ziet hem eigenlijk ook stralen en enthousiast zijn dat hij dit mag gaan doen. Het is nog een hele jonge jongen, toch? Begin twintig ergens. Ik weet niet precies hoe oud hij is, maar het is inderdaad. Hij is wel gekozen omdat het juist een jonge ja. atleet is. Mooi, goed nieuws toch, Thijs? Ja, ik heb hem pas een keer geïntroduceerd. Het is een leuke, frisse jongen. Ja, ja, het is een leuke jongen. Nou, Gary, wij zijn allemaal uh, in extase hier. <laughs> Dat is mooi. <laughs> je, je gaat hem nog uh, kijken of je hem voor ons uh, in de uitzending kan trekken. Dat zou mooi zijn. Gary van Pinsley. Ja, maar hij is dus... daar niet. Hij is, Hij daar, is niet. daar niet. Ik nee, nee, maar maar dus. ken, ken weer mensen die mensen oh, kennen, ja. die mensen kennen. Als ze bel, ze belt wat in de rondte, <laughs> ja. zo komt dat goed. Regel dat. Nou, dat Garry. In ieder geval, ik, in ieder geval uh, houden we nog contact en Maurits Hendrik zal er zeker meer over in de uitzending vertellen. Ah, Oké, okay, nou dat is ook goed. De chef de mission. Goed. Garry, dankjewel. Graag gedaan. Bij de Franse autobouwers Peugeot en Citroën verdwijnen duizenden banen. Dat heeft het moederbedrijf PSA vanmorgen bekendgemaakt. Er is minder vraag naar de auto's, waardoor fabrieken moeten inkrimpen of zelf sluiten. Contact hierover met Carlo Bransen, hoofdredacteur van Caros Magazine... en presentator van de Tros Show op Radio 1. Goedemiddag, Carlo. Dag, S. Ik mag Carlo zeggen, want je was hier gisteren. Ja. Waarom uh, doet Peugeot, uh, Peugeot en Citroën dit? Nou, omdat het, je zei het net al, omdat het ongelooflijk beroerd gaat met de Franse merken. En uh, Renault is geen uitzondering hoor, het gaat iets minder slecht. Maar Peugeot en Citroën, ja, dat zijn, uh, ja, dat zijn de vaandeldragers, zou ik maar recht zeggen, van de Franse auto-industrie. Het gaat heel beroerd. Hoe komt dat? Nou, dat heeft uh, met een paar dingen te maken. Enerzijds uh, het feit dat deze merken het vooral van Europa moeten hebben, van de verkoop in Europa. En ja. Wat dat betreft uh, is het, uh, is het, uh, zijn wij er beroerd aan toe. Er wordt in Europa eigenlijk uh, vergeleken bij een aantal jaren geleden geen wiel meer verkocht. Zoals wij dat altijd noemen. En uh, ja, dan is het ook nog de auto's die ze verkopen. Dat zijn over het algemeen hele kleine zuinige wagentjes. Waar je niks aan verdient. Ja, want doen ze het in Nederland ook slecht? Peugeot en Citroën? Ah, nee, nee, nee, nee. die verkoopaantal zijn best redelijk. Maar het zijn auto's waar je 25 euro per stuk op verdient. En dat, ja, dat, zet, dat zet geen zoden aan de dijk. Als je dat... Een beetje vergelijkt met de Duitse merken bijvoorbeeld, die, die veel grotere en, en lucratievere modellen op de markt brengen. En ook nog eens een keer buiten Europa enorm veel afzetten. Ja, dan, uh, dan worden de verschillen pijnlijk duidelijk. En ja, want dat is de crux. Hè? Buiten Europa loopt de economie beter en worden er dus gewoon veel meer auto's verkocht. Ja, je hebt, kijk, je hebt Oost-Europa, Amerika, China. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, daar, daar gaat het allemaal nog behoorlijk goed of zelfs heel erg goed, dus als je nou maar een deel daarmee kunt uh, uh, compenseren van je verliezen die je in Europa draait, daar, dan, weet je, dan valt het onder de streep nog wel mee. Maar dat kunnen die Franse merken niet, want die verkopen nauwelijks buiten Europa. Ja, welke modellen van Peugeot en Citroën zouden wij vaker moeten zien wat jou betreft? Nou ja, ik ben nooit zo heel erg van de Franse merken geweest, omdat ze kleine, zuinige auto's bouwen en ik maak nou eenmaal een blad wat meer gaat over wat duurder auto's. Maar oh ja. Ja, la, la, la, laat ik het zo zeggen... Krijgen we dat weer? Uh, dat was gisteren ook al zo, Carlo? <laughs> wat zeg je? Dat was gisteren ook al zo? Ja, dat was gisteren ook al zo. <t> morgen morgen, morgen was er weer. <laughs> <t> Oké. Okay. Ja, ja, Nee, maar je, weet je, je, kan, je kan ervan uitgaan dat de Franse merken, als die met grote auto's op de markt komen, dan, dan wordt dat per definitie geen succes, omdat dat segment is al helemaal diep getimmerd door... De, de Mercedes, de Audi's, de BMW's, noem ze allemaal maar op. Mm. Uh, dus het is een, een verdraaid moeilijk verhaal. Vooral omdat ze nooit werk hebben gemaakt van die export buiten Europa. En dan, dan, als, dat klinkt heel somber. Als, als het zo doorgaat, loopt het gewoon af met ze. Er, er is niks meer aan te doen. Nou, nee ja, de, de, totdat de verkoop hier weer zou aantrekken. En dat gaat nog wel even duren. Er is, uh, wat dat betreft worden er uh, zeker voor het tweede half jaar van dit jaar... en begin volgend jaar worden er slagvelden... Uh, voorspeld. Ook omdat we in Europa nog veel te veel auto's bouwen. Die fabrieken die staan hier allemaal nog wel, die sluiten om de haverklap. Maar er wordt. Het is graag een aanbod. Het aanbod is op dit moment veel te groot. En dan als je dan ook nog moet hebben van kleine autootjes waar je niks aan verdient. Dat verdienen, niet op. Dan, Dank dan, dankjewel. Okay. Dankjewel, Carlo Bransen van Carlos Magazine en van de Tross Auto Show. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. De fiets van Haat. Ze zijn er bij duizenden fietsfanaten. In deze toerweken zoeken onze verslaggevers de echte liefhebbers op. Bert Molenaar die was in Grollo Drenthe waar hij oudere fietsers aan Ik sta in Grollo. En hier wordt enorm veel gefietst. Met name door de oudere medemens. De gepensioneerden, De pensioneerden. Wat fiets je ongeveer? Een oude echtpaar op twee gazelles. Een beetje in de saaie kleurstelling. Nou, een paar honderd kilometer. Deze week? De, in deze week. Oh ja? Ja, zeker wel. We hebben gisteren al uh, 60. En ik had al stiekem naar je fiets gekeken. Niks elektrisch, allemaal pure ja, vrouwkracht. Ja. En waarom fietst u? Nou, omdat wij het gezellig vinden. Omdat wij gewoon lekker buiten de natuur uh, willen fietsen en uh, dan de, de, de natuur bekijken en zo. Kijkt u naar de Tour de France? Ik kijk wel, wel een nee. beetje mee, ja. Mee? Mee, ja. Maar wie kijkt u dan vooral? U, u wijst naar hem, naar de man. Ja. <laughs> ja. Nou, nou rijd je door of 21 of 22 ploegen met 9 renners. Ja. Er zijn allerlei belangen. Dan werkt die weer met die samen, dan werkt die ja, weer dan, tegen dat die. Dat snap ik toch niet veel ja. van, hoor. Maar dat maakt toch niet toch. En uw man, snapt hij dat? Ja, hij wel. Ja? Wat, wat maakt u van geld gewaar? Business. Ja. <laughs> ik vind, uh, ja, dat is zo. Kedal Evans is weer een grote kandidaat. Die krijgt wel wat steun als, als het nodig is. N niet te lang of uh, niet te somber over de Nederlanders, maar verwacht u daar nog iets van dit jaar? ze zijn behoorlijk bij te tellen. Ik denk dat het ook wel een geluksfactor is. Zo'n tour winnen, dat is... Denkt u dat? Ja, dat denk ik wel. Het moet, moet, moet allemaal mee zitten. Het moet allemaal meezitten. Ja. En ja. even over uw kijkomstandigheden. Kunt u even heel precies beschrijven hoe u naar die tour kijkt? Gewoon lekker onderuit gezakt, lekker, lekker op de gemak zien kijken. Ja. Is er drinken erbij? Ja. Ook? Naar de Belg. Ja, op de Belgische televisie. Waarom? Nou, die, die, dat, dat commentaar, dat is zo. Uh, die, die, die mannen die kennen de wielersport. Die kennen ook de die inhoud van de wielersport. En die weten wanneer er, die weg springt, dan zou hij wel eens erachteraan kunnen gaan. Of die, of die, weet je wel, die, die, die verslaande sport. En hoeveel uur kijkt u dan per dag? Zetten, Echte Echt, daar ben word je echt voor zitten. Ja? ja? <laughs> u, vindt, u vindt het allemaal normaal dat hij gewoon 6, 7 ja. uur, 8 uur naar de berggetappen gaat ja, dat... kijken. Ja, en, en roept hij dan ook allerlei dingen? Nou, nee, dat valt er wel mee. Valt er mee. We gaan afsluiten tot u wil door. Zie ik? ik heb 90 toervragen bij me. U mag allebei een vraag stellen. Een getal onder de 90. Een getal onder de 90. 25. De droomfiets. De droomfiets? Zolang je mee kan, vind ik een prima fiets. Een oudere, maar mooie, goed onderhouden gezelle? Ja. Vind ik een goede fiets. Niet elektrisch ondersteund? Nee. Wel versnellingen? Nou, hier zit drie versnellingen op. Zeven. <lacht> ja. Oh, zeven, maar je gebruikt het drie. <lacht> Ja, vrouwen... Ik gebruik het drie, meer niet. Het verbaast me niks, mevrouw. Nee. Een getal onder de negentig. De, deze meneer die wordt over een maand 68. Doe maar. Wel eens romantische gevoelens op de fiets. Romantische gevoelens op de fiets, dat is moeilijk. Ja, dan ligt hij me net een voorbij fietsen, natuurlijk. Hè? <laughs> He? Maar heeft nou meestal niet hoor. Nee. He? Nee. <laughs> Even kijken. Vraag 72. Wat het, mevrouw? Vraag... 72. Ooit wel eens seks gehad op de fiets? Zoals voor veel mensen in de auto. Nee, <laughs> gewoon uh, dat padje in hoor. Bye bye, dag mevrouw. Dag meneer. Wat komt daar aan gefietst? Ik zag u fietsen hier in het Wenseland. Dan moet je volgens mij van fietsen houden, klopt dat? Ja, wij houden van fietsen. Ja. We fietsen ongeveer uh, nou, altijd zo'n 50, 60 kilometer uh, op een dag. Echt waar? Ja. Ik hoorde vorige week op de radio dat uh, we nu in Nederland 3 miljoen gepensioneerden hebben. Dat 1 op de 5 Nederlanders per pensioen is. Ja, dat klopt. Maar ik heb altijd bij een energiebedrijf gewerkt. Want dan uh, was ik bevoorrecht dat ik met 56 eruit kon. En is het niet saai, mevrouw? Want ik kan deze kant oprijden vanuit het westen. Je ziet allemaal kleine autootjes met echt oudere mensen erin. Met achterop als een soort bult twee uh, fietsen, vaak gazelles. Ja. Heeft het ook niet iets, ja, er is weinig tegen in te brengen formeel, maar heeft het ook niet iets ontmoedigends? Nee, dat heeft het niet. Nee. nee. Ik uh, vind het heel jammer dat uh, de jonge mensen niet meer fietsen. We moeten ook nog even over de tour praten. Kijkt u naar de tour? ik niet. ik kijk er niet naar. ja, ik kijk ernaar omdat hij ernaar kijkt. maar ik zit meestal met een boek op schoot. snapt u de tour? begrijpt u wat daar gebeurt? nee. Ik ga even naar meneer als tour kijken. de bergetappes kijk ik uh, wel. dat ja. vind ik heel erg mooi. begrijpt u wat er gebeurt? er gebeurt zo verschrikkelijk ja. veel. Hè? Ja. commercieel, sportief, en menselijk. ja, ik begrijp het wel, want als je de, een, een ploeg sponsort in de tour en je kijkt naar de minuten die op televisie komen. Ja, dat, dat, dat is uniek. Daar krijg je in geen enkele sport zoveel minuten voor terug. Dus dat is eigenlijk... Ja, en dan die commissie, die bepaalt een heleboel. Ja, er waren nog hele mooie voogtes. Die wilde ik nog even horen. Dorian van Rijsselbergen zal over twee weken de Nederlandse ploeg aanvoeren... tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Chef de mission, Maurice Hendricks, heeft de windsurfer zojuist aangewezen als vlaggedrager. Goedemiddag, Dorian, en gefeliciteerd... Dankjewel, goedemiddag. Nou, die spelen kunnen niet meer kapot, hè? Nee, zeker niet. Het is, uh, ja, het is een grote heer natuurlijk. Wanneer hoorde je het? Ik hoorde het uh, twee dagen geleden. Zo lang geleden al? Ja, nee, je moet natuurlijk wel een beetje de dingen op een rijtje hebben... Uh, om, uh, om al die dingen ja, uh, zo, uh, zo voor elkaar te hebben. Dus uh, ja, het moest wel een klein beetje van tevoren. Maar het is best wel een zwaar ding, of niet, Dorian? Ja, het is, uh, het is ook een grote vlag volgens mij, maar je krijgt er een houder bij, dus, uh... Wat weegt hij? Weet je dat? Nee, dat zou ik niet weten. Nee. Dat je niet net door je rug gaat, zo vlak voor? Nee, nee, zijn. maar dat komt helemaal goed hoor. Ik denk dat ze daar wel... Het is de al spelen, dus ze zullen daar wel een beetje over nadenken. <laughs> dat denk ik wel. Wat dacht je toen Hendriks belde? Uh, ja, ik wist het eigenlijk niet. Ik werd gevraagd om, op te, of om zelf op te bellen. Dus ik denk, de... ja, heb ik iets misdaan? Heb ik <laughs> <Okay>. iets misgedaan? <raten? laughs> Maar uh, ik kon me niet iets herinneren waarvan ik dacht, van, nou, dat zou niet door de beugel kunnen. Dus uh, dan moet het iets positiefs zijn. Dus uh, ja, ik werd blij verrast. Hield je de rekening mee toen je me opbelde? Zou ik de vlag mogen dragen? Nou, ja, ja en nee. Ja, zeg broer. maar eerlijk, dat het, geeft niet. Het komt, nou, het komt in een flits bij, maar dan denk ik van, nou, dat, dat moet het zijn of zo. Ja, en je zegt twee dagen wist ik het, want ik moest nog het een en ander voorbereiden. Wat moest je voorbereiden dan? Nou ja, je moet wel natuurlijk weten of, het, uh, of je het ook echt kan gaan doen. En uh, voor de persconferentie moest het een of ander moest, uh, gekeken worden of ik misschien naar Nederland zou komen of niet. Dus uh, ja, dat zijn wel van die dingetjes. Ja, daar heb je niet voor gekozen, want je zit in Engeland, hè? Ja, ik zit nu momenteel in Engeland, uh, in Wembley waar, uh, waar het moet gebeuren. Oh ja, zeg, en uh, zo'n openingsceremonie is, doet heel lang. Er zijn sporters die zeggen: ik ga het echt niet doen, want dan kan ik daarna niet goed presteren. Hoe is dat voor jou? Nou, dit jaar uh, hebben ze het een beetje veranderd. Uh, we hoeven niet meer urenlang te, te wachten voordat we het stadion ingaan en dat soort dingen. Dus uh, wat dat betreft is daar een grote improvement gekomen. En kunnen we gewoon in één keer doorlopen. En de, er is zelfs de mogelijkheid nadat je het rondje hebt gedaan om meteen te vertrekken. Okay. Maar wij kiezen er ook voor om, uh, om toch nog even te blijven en uh, te kunnen genieten van de vlag. En uh, ja, natuurlijk van het vuur. Moet je dat nou ook nog een soort van oefenen of zo? Nee, nee, niet dan krijg dat je weet. dat ding gewoon in je handen gedauwd en dan hop, loop maar naar binnen. Nou ja, we gaan natuurlijk hier op het gras oefenen met allemaal soorten vlaggen. En, uh, nee, <laughs> nee hoor, uh, ja, het is, ik denk dat het niet zo heel gek moeilijk is. Je moet de vlag omhoog houden en uh, het liefst ook nog een beetje wapperen. Ja, en dan wel in de baan blijven lopen. Dat ook nog, ja en, en lachen toch? Ja, lachen. En hoeveel tijd <laughs> ja, zit er tussen ja. de openingsceremonie en het moment dat jij voor het eerst uh, het water op moet? Drie dagen. Drie uh, complete oh. dagen. Dan kan je erbij komen. Veel tijd om te herstellen, denk ik. Maar ja. hey, ja, Dorian, het inderdaad. is voor jou... Uh, Windsurfer wordt afgeschaft, hè? Dus dit is wel extra bijzonder dan? Ja, het is, uh, ja, het is natuurlijk sowieso bijzonder. Maar uh, ja, met uh, gezien omstandigheden is het, uh, ja, het, uh, is het een aparte gelegenheid. Het is ook de eerste keer dat een zeiler hem uh, mag dragen. En dat is natuurlijk ook een hele grote eer. Niet alleen voor mij, maar ook voor de hele kernploeg van zeilen. En iedereen is daar ook ja, heel erg blij mee. Hey, en de vlaggedrager hoort wel een gouden medaille te halen, hè? <laughs> ja, nee, ik ga zeker weten mijn best doen. En uh, ja, meer, meer kunnen we niet doen. En hopelijk is het, uh, is het een gouden medaille. Dankjewel, Dorian van Rijsselbergen. Joe! to getting better. Versie met Mary J. Blijsjuan. Oh no. Dat los je er heel sympathiek op. Ze heeft echt drie minuten lang zitten schelden op deze versie van dit nummer, mensen. Nee, maar het origineel is gewoon zoveel mooier. Het is echt een dat mening en weinig dus spreekt niet ja, namens de Ja, maar Thijs, ik denk echt dat weinig mensen het met me oneens zijn. Nou, die mogen echt... allemaal bellen op 0800. 1121. <laughs> nou, jongens, neem het vast op. Ik klagen bij Tom? Ja, dat kan natuurlijk altijd. Diode de Graaf, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De koninginnenrit. Ja, oh, ja dat is, sommigen noemen hem zo. Ja, ja hij is ja. heel kort. Heel kort moet je mij horen. Ik moet er, het er vast, ik. ik moet er echt niet aan denken. 148 kilometer. Maar, uh, uh, or oh, categorieën: uh, Col de la Madeleine. Nou ja, ik, uh, ik ben daar heel vaak uh, tegen gereden. Met, met de, de auto. auto. <laughs> uh, Col de la Croix de fer. Ook met de auto. Met en de zelfs auto al heel zwaar. Auto, <laughs> ja. Col du Mollard. Daar wordt nog niet eens zo heel veel over gesproken. Maar die is ook best pittig. En dan is het einde ook nog in uh, La Touchier. Ja. Dat is ook nog eens eentje van de eerste categorieën. En het zit dus heel dicht op elkaar Vanuit allemaal. Vanuit de start bijna meteen klimmen, hè? Ja, precies. En, en normaal gesproken hebben dan... Uh, de mensen die dat niet zo heel goed kunnen verteren... al die klimmen hebben nog in een lange etappe de, de tijd om eventjes bij te komen. Maar vandaag dat heb niet. je nu nee. echt niet. Is dat reden om te denken dat het gewoon de kopmannen zelf zijn... die het uitgemaakt hebben? Ja, dat, dat zou je denken. Ze moeten ook wel, hè? Ja. Ze moeten ook wel. Even, ze moeten aanvallen. Ja, Dit moet. is het moment. Ja, dus dat het een hele mooie etappe was. Het was een fantastische is. etappe. Dus daar kijk ik ontzettend naar uit. En wat vind je dan van dat Cancellara is afgestapt? Nou ja, ja, met een vrouw die een baby krijgt. Ja, maar dat, krijgt, je, ja. dat wist hij toch wel van tevoren? Ja. Dan, is nee, dat heel plotseling? Ja. Nee, hij nou heeft zijn werk gedaan toch? Hij heeft zijn werk gedaan. Nee, ik vind dat niet zo erg. Hartstikke ik vind goed, dat juist. fijn voor mevrouw Cancellara. Ja, ik zou het <laughs> ook leuk vinden dat mevrouw Cancellara was. Ah, ja, kom op zeg. Wat is het nou belangrijker? Zal ik nog één ja, ja. nummertje noemen? Ik het vooral moeten bedenken, toen Zal ik die, nog geen uh, nummertje noemen? Die je nog moet hebben, ja? ja? 78. <laughs> Mensen, heeft u een voetbalplaatje 78. Stuur hem op naar de NOS en Hilversum. Ter attentie van Diode de Graaf. En Jurgen van den Berg.